Dan het weer vanuit het westen, lichte regen die s'middags in het hele land valt. Pas s'avonds is het op zijn warmst zo'n 19 graden. Zondag droger en maximaal 27 graden. En maandag kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 U kunt de samenstelling zien op onze site. Dat adres is nachtvluchten.fm, dus www.nachtvluchten.fm. En wilt u de samenstelling iedere week in uw mailbox ontvangen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur dan een berichtje naar norra.radio1.nl. Zet in het onderwerp mailinglijst. Wat staat u vannacht allemaal nog te wachten? Straks tussen zes en zeven de laatste aflevering van Nachtvluchten Classico. Met een waardig hekkesluiter, jazzzanger, acteur en presentator Edwin Rutte. Daarvoor een aflevering van kunststof met de afgelopen dinsdag overleden actrice en programmamaakster Mary Michon. Van vier tot vijf de schilder Jan van Tongeren. En in dit uur een bijdrage van de KRO met Major Boshart. De officier van het Leger des Heils en Verzetsvrouw zag het levenslicht in 1913... en overleed op de datum van vandaag, 25 juni in 2007. Om postuum vervolgens te worden verkozen tot grootste Amsterdammer aller tijden. In december 2004 was zij bij Jana Kooijmans te gast in deze aflevering van Voor Eén Nacht. Onderwerpen van gesprek waren de betekenis van het kerstfeest, twijfelen en geloven... Engelen, De islam, Prins Bernhard en, jawel, de euthanasiepil. Met vele onderscheidingen gelauwerd, werd ze op 94-jarige leeftijd bevorderd tot de heerlijkheid. We gaan nu terug naar kerst 2004. Jeanne Koijmans in gesprek met Major Boshart. <kling>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 Nou ja, het is natuurlijk al heel laat. Dus. Ja, het is net 12 uur geweest. Hartelijk welkom. Uh, het is kerst. Kerst is eigenlijk net voorbij. U vierde kerstfeestjaar op zoveel manieren. Onder andere met de prostituees op de wallen. U zat in de kroeg met Herman Brood. U dronk thee met koningin Juliana. En geniet met uw 91 jaar eigenlijk een populariteit... waarvan menig popster of politicus alleen maar kan dromen. Er is een vliegtuig naar u vernoemd... Een roos, een, een chrysant. En een gladiool. Ook nog een, een En er staat een, een beeld van u en Madame Toussaint. Ja. Naast wie staat u, weet u dat? Nou, ik heb toen gestaan een hele tijd naast Herman Brood... Ja. En ik heb ook wel eens gestaan naast uh, Koningin Beatrix. Ja. Misschien was ze toen nog prinses, dat weet ik ook eigenlijk niet. Ja. Maar, en ik heb ook wel eens bij Koningin Juliane gestaan. Dus u wordt nog eens verwisseld, naar Ja, opzet. je ja. verhuist er nu dan oh, wel. Okay. Maar ik kom er niet regelmatig. Maar ik ben er misschien twee of drie keer geweest. Dat zegt natuurlijk een heleboel over uw populariteit, hè? Maar dat is ook heel vermoeiend. Ik bedoel, geen. u zei het tegen, die ja. zou het misschien graag willen. Maar soms denk ik wel eens, laat u hem nog maar even met rust. En dan denk ik dat ze denken, straks gaat ze dood, we moeten hem nog even pakken. <lacht> denk dat denk dat? ik dan. <lacht> waarom is het u allemaal nooit om te doen geweest eigenlijk? Ik, ik heb er ook nooit over nagedacht. Ja. En ik, bedoel, ik ben er nooit op uit geweest. Ik heb gewoon lekker geleefd en ik ben mezelf geweest. En nog steeds. Daar gaan we het allemaal over hebben, Major. Maar uh, aan het begin van uh, het Nachtelijk Uur... vraag ik altijd aan iedereen... Uh, op welke plek zou u nu, rond middernacht... eigenlijk het liefste willen zijn? Nou, als het mogelijk was... Zou ook best willen zijn in Utrecht dan het Janskerkhof. Daar heb ik het grootste gedeelte van mijn leven gewoond. Achter de bloemenmarkt Jans Kerkhof 20. Er is nu een bankgebouw. Daar woonden mijn vader en moeder sinds dat ik een jaar of vijf, zes was. Eerst ben ik geboren in de en Voor de gezondheid van mijn moeder zijn ze... Anderhalf, twee jaar naar Driebergen geweest. Ja. Waar ik denk, mijn moeder een wat zenuwachtige vrouw was. Dus het hielp helemaal niet. En mijn vader kwam daar nog later thuis. En die was journalist. Ik kom nog dus later thuis, toen is hij maar mooi weer. Toen zijn ze weer naar Utrecht gekomen. Ja. En toen woonden we later op het Janskerkhof. En daar heb ik gewoond eigenlijk... zeg maar tussen mijn vijfde en zesde jaar. Totdat ik twintig was. En ik voorgoed de deur uit ging. Dat is een bijzondere plek voor u. Bent u er nog wel eens geweest? Ja, ik ja, ben wel. wel. En ik heb ja. ook een keer... Binnen geweest, maar er was wel veel veranderd en verbouwd. Want we hadden een voor- en een achterhuis. En de achterhuis was keuken. En dat ging ook met een trap naar boven. En dan was dat tussenin een klein donker, nou vrij donker binnenplaatsje. En het was in ieder geval uh, eerst een verdieping. En dan zat de zolder erboven. Er is nu een bankgebouw in. Hmm. Heel fijn dat u er bent. Een uur lang, we gaan uh, eerst een, uh, een plaat draaien uit 1941. en hij is van Billy Holiday. Billie Holiday en uh, God bless the child. Major Alida Boshart is voor eenachtig gast bij de KRO op Radio 1. Um, ja, kerst is eigenlijk net voorbij. Uh, wat, wat betekent kerst voor u? Nou, voor betekent mij natuurlijk echt... dat Jezus Christus, een zoon van God, geboren is in de kerstnacht. En dat betekent voor mij de boodschap van heil... Mm. van liefde en van vrede en ook wel vreugde. Vreugde echt in een diepere betekenis. En dat is voor mij duidelijk een geestelijk religieus begrip. Ja. En daar ben ik ook dankbaar voor. En dat is eigenlijk ook de drijfveer van mijn leven. Dat ik mijn leven heb gegeven toen ik een jaar of negentien was... Mm -hmm. In dienst van God en mensen. Ik geloof, God te dienen is een wezen mensen te dienen. Ja. En mensen te dienen is God te dienen. God... Is, is dat wat u zegt, hè? Want u zegt uh, liefde en, en, en vreugde, maar ook wel een heel religieus feest. Ja. Is de betekenis van kerst in de loop der jaren veranderd voor u? Nou, toen ik heel jong was, misschien als kind, vond ik de boompjes mooi. Mm -hmm. En vond ik de lichtjes mooi. En vond ik het fijn dat mijn vader op de piano speelde. En we kregen ook wel eens een pakje met kerstfeest. We kregen eigenlijk nooit zo vreselijk veel met Sinterklaas Klaas. Maar we kregen altijd wat met kerstfeest. En dan beleef je dat op een kinderige manier. En ik denk dat ik toen we ook wel wist dat het een geestelijk feest was. Maar dat het toch meer ging om lichtjes. En er was ja. misschien wat extra eten. En het was een beetje extra feestelijk. Maar in de loop van jaren, toen ik bewust tot geloof kwam, toen ik zo'n jaar voor 19 was. En ook het voor mij eigenlijk aangeraakt heeft dat ik tot God me gekeerd heb en bewust God ben gaan dienen. Toen werd het natuurlijk een veel diepere, waardevolle feest. Ja, want, u, want u zegt dat uh, uh, God gaan dienen. U heeft ook wel eens een keer gezegd: ik wandel eigenlijk op met God. Ja, o, hoe, hoe ik onverkeerd zou ik het willen zeggen, God wandelt met mij op. Maar dat beleef ik ook zo. Ik ben niet het mens dat nu uren aan het bidden ben. Ik bid altijd s'avonds als ik naar bed ga. Ik bid s'morgens als ik opsta. Maar goed, misschien vijf minuten, misschien zes minuten. En dan zeg ik tegen God alles wat ik dan nog eens kwijt wil. of ik zeg weer Is dat wel een soort van praten? Dan? Ja. ja. Kijk, en dan geloof je door God en door zijn geest en door het christenskind... is in een geestelijke overdracht God eigenlijk bij je. Volgens mij zit God in ons allemaal. En de ene heeft dat misschien op een ogenblik heel bewust opgepikt. Andere leeft eraan voorbij, maar laatste viel er bij ons op de grachten... Man in het water van misschien een jaar of 28. Ja. En dan roept hij, oh God, help me. Een keer later hij is hij er uitgevist door een paar jonge jongens. Toen zei ik, geloof je nou in God? Toen dacht hij misschien wat een vervelend mens. Ze hebben de hoge kleren gegeven en dat moest hij ook. En ze hebben hij heeft nog een boter om gehad bij ons bij het gastencentrum. Ja. En hebben nog koffie gehad. Het was al half twaalf in de nacht. En. Toen zeg ik, ja, maar waarom gil je dan in dat water? Het bleek dat die man niet zwemmen kon. Hij was 28, hij kwam uit de Achterhoek. En dan zeg ik, ja, waarom roep je dan tot drie, vier keer toe? Dat heb ik duidelijk gehoord. En die jongens hebben dat ook gehoord. En twee van die drie jongens die daar liepen, die zijn in het water gesprongen. Die zeggen, die man kan niet zwemmen. En die riep tot drie, vier keer toe, oh God, help me. Ja, wat zei dat... die toen, toen hij dat vroeg dan? Nou, en toen zegt hij, nou, misschien heb je wel gelijk. En het leuke was dat eigenlijk later... Ik zeg, hoe kwam je nou in het water? Ja, stel je voor, die man kwam in het water... omdat hij in een publiek huis bij zo'n hoertje was geweest. Ja. En hij had dan niet betaald. En oh. toen hebben die mensen die daar in datzelfde huis wonen... wie iets ja. geweest zijn, weet ik niet. Die hebben hem in het water gegooid. Die dacht, die vent van 28, die kan vast zwemmen. En toen was hij precies bij mij voor de deur... misschien vier of vijf huizen verder. Dan lag hij in het water... Nou, en toen heb ik een gesprek gehad. En later heeft hij nog inderdaad mij een paar keer opgebeld. En ook die ouders, oh, ja? die moeder tenminste, belde op. En toen na een hele tijd kreeg ik een brief van hem. Je stelt toch niet voor. En toen zat er 350 gulden in. Dat oh, oh. was nog guldens. Ja. En ik dacht lekker, voor het leger zeker een dankbaarheid. Ja. Nou, dat vind ik te mooi voor het ja. leger. Nee, of ik het hoortje nog even wilde gaan betalen. <lacht> heb ik ook gedaan. Dat heb ik een heel gaat? leuk contact oh, met ja. Ziet Ze nou uit. Is of ze getrouwd is, dat weet ik eigenlijk ja. niet. Maar ze is nu samen met een meneer die een café-restaurant heeft... in een hm. kop van Noord-Holland. En daar kwam ik eens voor een lezing van de Plattelandsvrouwenbond. Of misschien een andere groep vrouwen. En dan kwam die man met bladen koffie in de pauze van die avond... En toen zegt hij, of je even in de keuken komt. En dat was dat hoortje. En die maakte het heel goed. Die had inmiddels nou een hele kleine baby. Ja. En die was eigenlijk op een of door die man uit het leven gehaald. Jezus, En dat deed ze niet Of ze met hem getrouwd was, durf ik ja. niet te zeggen. Maar in ieder geval woonden ze met hem samen. Ze had een kindje van hem. Hij was als een weduwnaar alleen achtergebleven. En ik denk dat hij ook wel eens klant bij de geweest. is. Hij kende haar. Maakt wat mee zo, hè? Ik beleef altijd van alles. Goed. En eigenlijk vroeg ik u: van, uh, uh, we hadden het over God, hè? Van, ja. wat, wat is God nou? Ik bedoel, uh, uh, mijn zoontje vraagt er bijvoorbeeld: die is 4,5. Ja. En dat is het kersttijd, dan heb je het over Jezus en God. Dan zegt hij. Mama, wat is God nou eigenlijk? Hoe zou je dat nou uitleggen? Nou, een kind, zeg ik dan: hoor je op een ogenblik in je hartje ergens dat eigenlijk God zich ook met jou bemoeit? En dat hij ook voor jou, vooral God, bemoeit zich met ieder mensenleven. Ja, maar dan zegt hij, ik zie niks. Wat ik is het dan? Is nou, het dan een boom het is, of een mens? Nee, ik denk dat je moet proberen een kind te zeggen... het is eigenlijk geest dat bij wijze van spreken, als je vader of je moeder nou overleden zijn... dan kan je nog helemaal beleven dat ze iets tegen jou zeggen. Nou zegt God ook tegen kinderen en ook tegen volwassenen... door die geest van God, die derde en drieën, dat spreekt hij in het mensenhart. Dat zijn stemmen die je niet verstaat met je verstandelijke mogelijkheden... maar dat zijn stemmen die je verstaat met je geestelijk, met je hart, je ziel. Waar dat precies zit, weet ik ook niet... Maar als het je aanspreekt en je wilt naar luisteren, dan hoor je het ook. We gaan uh, uh, met u terug een paar jaar. Toen was u uh, uh, te gast in het programma Wonderen Bestaan. Het was in de winter van 1994. U had een lezing s'avonds in Middelburg. Nou, en toen ben ik teruggereden, waarschijnlijk opnieuw een uf, half elf uit Zeeland. En ik heb nog heel bewust Rotterdam gezien. Wat er toen eigenlijk verder gebeurd is, dus weet ik niet meer... En op een gegeven moment werd ik s'nachts om over half vier wakker onder Leiden... bij dat station van Burgerveen, dat tankstation. Ik had mijn motor afgezet en ik zat te slapen. Maar wat dacht je toen? Ik, nou, wat ik dacht, nou moet ik even goed wakker worden, even rusten. En ik oriënteerde me en ik wist dat ik stond bij Burgerveen. Nou, ik heb een kwartiertje een beetje bij zit te komen. En toen ben ik naar Amsterdam. je niet heel erg? Ja, ik zorg wel, maar ik dacht, nou ja, ik ben natuurlijk te hoek geweest... Maar het was goed afgelopen. Ik zei, lieve heer, vrienden, bedankt. Er is een of andere engel geweest die me beschermd heeft. Nou, en toen had ik de, de, de garage open gemaakt. Daar stond de auto op de gracht. En ik draaide mijn garage in. En toen stond er een engel achter mij. Die heb ik echt gezien. Hij had een wit kleed aan, heel wijd, heb ik het gevoel. Een beetje wijd uitgebreid. En hij had sleugels. Nou, en toen eh, zei hij tegen mij... Ik waarschuw je, je bent nou zo moe, maar dan mag je nooit meer zo gaan rijden. moet je niet zulke enden meer rijden, dat kan niet meer. En toen dacht ik, nou je had helemaal gelijk. En ik begreep het ook heel goed, maar ik heb hem echt gezien. En ik heb hem horen praten, toen was hij ineens weg. Hm. Was een fragment uit Wonderen bestaan. U heeft dus echt zo'n engel gezien. Ja, hoor, ik heb maar één keer zo echt duidelijk gezien. En ik geloof dat engelen dat er meer is tussen hemel en aarde... dan we altijd waarnemen. En dat engelen niet alleen beschermengelen zijn... maar ook wel boodschappers van gods wegen. En ik vond ook in mijn eigen hart helemaal gelijk. Ik was natuurlijk veel te moe. En toen ik daarna, ik zeg niet dat ik nooit meer gereden heb, maar dan nam ik er altijd eentje mee. En het was het mooiste als ik er een kon krijgen die zelf kon rijden. Op. Ja. Dan kon die voor mijn rijden heen bijvoorbeeld, of terug en ik heen. Ja. Dan verdeelden we het een beetje. Maar toch, u zegt dat er is meer uh, tussen hemel en aarde. Hè? Maar dan denk ik, als je nou al die ellende ziet, en, en brandhaarden en oorlogen tussen christenen en moslims, soms zelfs uit naam van het geloof. Dat is verschrikkelijk. Twijfelt u dan nooit? Ik twijfel eigenlijk nooit aan God, maar wel aan de mensen... en ook wel eens een keertje misschien aan mezelf. Dan denk ik, we moeten er nog veel meer aan doen. En ik denk, dat God, dat twijfel ik niet aan. Maar God gaf de mensen op aarde, bij zijn schepping, een vrije wil. En met die vrije wil maken de mensen er zo'n troep van. En een keer zal God misschien ingrijpen, en dan kan ik wel bidden... gaat u nou alstublieft eens ingrijpen en maakt die mensen eens anders... Maar ja, ik weet ook niet wanneer God... want duizend jaren in Gods oog zijn misschien als een enkele dag. En omgekeerd ook. Dus ik kan ook niet behoorden waarom het God het allemaal toelaat. Ja. Maar, ik maar u laat... vindt het nooit onzin? Ik vind het geen onzin. Maar wat er gebeurt, vind ik, die mensen moeten er verstand gebruiken. Maar er zijn natuurlijk, laten we eerlijk zijn... laten we zeggen dat er 10% extreme moslims zijn die te extreem denken. En dat praat ik helemaal niet goed. Dat vind ik volledig verkeerd. Maar zijn er zijn toch ook 90% goeie. Maar die komen nooit eens op de radio of de televisie. Maar die zijn er ook. En zijn er zijn natuurlijk meer goeie. Maar dat is die wat zwijgende grote gemeenschap. En ik denk eigenlijk dat ik dan dankbaar mag zijn... dat ik in mijn leven toch God stem gehoord heb. Ergens diep in mijn hart verstaan heb. En dan denk ik, dan hoop ik toch dat het bij mensen eindelijk is zal doordringen. Of ze alsjeblieft met elkaar een beetje in vrede willen leven en elkaar accepteren. Er zijn niet alleen extreme moslims, er zijn het verleden ook wel eens extreme christenen geweest. Absoluut, absoluut. Ja. Die zijn er ook geweest en ja. misschien nog wel, wie ja. zou het zeggen? Daar denk je dan weer extra aan uh, tijdens... Uh, de kerstdagen. Uh, ik zei het aan het begin al, u heeft natuurlijk zoveel kerstfeesten meegemaakt... en manieren om dat te vieren. U bent al 91 jaar. Uh, kunt u kort vertellen welk kerstfeest... de meeste indruk op u gemaakt heeft ooit? Ik denk eigenlijk... Ja, Ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt... maar ik denk eigenlijk dat ik vroeger... toen ik dat zelf nog deed... En dat kan ik nu niet meer, want ik heb me moeilijk bewegen op straat. Helemaal niet meer met openbaar vervoer. Laat staan met een auto, als ik niet gereden word. Maar ik denk dat kerstfeest met vrouwen en meisjes uit de prostitutie... dat hebben we altijd eh, in één of twee dagen voor kerstfeest, s'nachts, van half twee tot half vijf... En dan zeg ik, als ik aan die kerstfeesten denk... dan zongen ze toch met elkaar Stille Nacht, Heilige Nacht. Ook voor mij, Je hebt een rijkdom ontzettend. En aan de andere kant waren mensen die toch een heel ander soort leven leiden. Ja, waarvan ja. ik zeg is nou nodig dat je tien klanten ontvangt in acht à negen uur in de seksuele sfeer tegen betaling. Mensen die anoniem voor je zijn. Maar die mensen die leefden dat helemaal mee, die zeiden dat is ons kerstfeest. En dan hadden we er zo'n 100, 150 in onze zaal van het leger. En dan zongen we daar de liederen. En we hadden broodjes voor ze. En er was beleg natuurlijk op. En sinaasappelen en wat lekkere koekjes. Ja. En aan de andere kant werd ook het kerstverhaal verteld. En ze zongen samen. En ik moet zeggen, dat zijn een van mijn mooiste ja, kerstfeesten. Ja, is echt misschien. bijzonder. Ja. Ja. Ga luisteren naar uw gastkeuze. Want dit wilde u graag horen. Hè? Ja, hergraad. dat speelde mijn vader vroeger als piano. Je had nooit noten geleerd, maar die was gewoon heel muzikaal. Je kon alles spelen. Als hij maar één of twee keer hoorde, speelde hij dit na. En, en ging u meedoen? Wilde u dat ook? Of, of zat u te luisteren? Nou, ik heb wel als kind piano les gehad. Ja. Maar ik heb er geloof ik niet zoveel van terecht gebracht. Wat was u voor een kind eigenlijk? Want we gaan heel ver terug in de tijd. In 1913 bent u geboren. Ja. Uh, twee wereldoorlogen meegemaakt dus. Uh, u woonde in Utrecht. Tenminste, bent u, bent u geboren. Ik was geboren in Utrecht in de Nachtelstraat. Ja. En nadat we anderhalf jaar in Driebergen hadden gewoond... zijn we terechtgekomen op Janskerkhof, ja. nummer 20. En wat was u voor meisje? Nou, ik was volgens mijn gevoel een hele moeilijk kind... voor vader en moeder... Ik moet zeggen dat ik altijd wat verkeerd bedacht... wat mijn moeder dan weer bang werd dat er wat gebeurde. En ik bracht dan weer een emmer slakker mee te sloot. En dan had ik weer wat anders, of ik was weggegaan. Mm. En ik had in de hernhuttersgemeente in Zeist in de kerk gezeten... Waar je na afloop van de kerkdienst ook broodjes kreeg met thee. En dat vond ik prachtig. En misschien ging ik niet eens voor die kerkdienst toen ik een jaar of tien was. Maar ik was er op de fiets naartoe gegaan. hele dag niet thuisgekomen. En dan zat mijn moeder op vrede. En mijn vader zei altijd, als je niks hoort, dan zal het niet zo vaart lopen. Ze komt wel weer ergens vandaan. Maar mijn moeder zag altijd duizend spinnen. Op was u weg. altijd gewoon graag op weg? Of, of het avontuur uh, Ik was longte. graag op weg en ik verzond altijd wat anders... En ik moet zeggen dat ik ook op school heel veel gespijbeld heb. En dat was natuurlijk ook niet zo heel erg leuk voor mijn vader en moeder. En op plaats heeft mijn vader ook gezegd... toen ik een jaar of veertien was, ga jij maar werken. Want dat hoefden de jongens helemaal niet. Die mochten ook studeren. En ik had het misschien ook gemogen. Ze hadden maar graag een willen hebben. Ja. Maar als kind had ik al een hekkele school. Dus dat Waarom zou zouden dat maken. dan voor gaan staan? voor nou, de klas. Ja. U maar, ging uh, op uw achttiende, dat heeft u net verteld. Uh, in Utrecht uh, ja, kwam u bij een grote bijeenkomst uh, van het leger. Van het leger uh, is hels. Uh, uh, mijn toen... vader was Roomschotoniek, mijn moeder was... Protestanten. Dus ik ging wel eens met de ene mee naar de kerk of met de andere. En ze hebben ons nooit echt gezegd, je moet naar de kerk. Maar als we gingen, nou dan was het goed. En als we niet gingen, was het ook goed. En de jongens gingen volgens mij, de haast nooit, de hele een keer misschien... En ik ging wel graag mee. En ik was de jongste, dus ze waren ook niet zo gemotiveerd... om met mij te spelen op zondagmorgen. Dus eh, ik ging met ze mee. En ik vond het mooi in de Roomse Donierkerk. Want er was altijd wat te zien. Ja, prachtig Maar praat. ik begreep dan helemaal niet waarom ik geen bruikje mocht zijn. Maar ik was dan niet gedoopt, dus dat kon niet. Dan zei ik: Wat geef het nou? U bent toch Katholiek? moet je bepleiten bij de pastoor. Misschien zou het vandaag wel mogen. Maar als moeder het niet is, wat geeft dat nou? Maar dat mocht ik. En ik wou natuurlijk zo'n mooi witte jurk. Maar dat is me nooit gelukt. Maar toen ben ik al met mijn veertienen gaan werken. Werd ik inpakster in een winkel, in een manufacturenwinkel. Lakens moest ik inpakken en handdoeken en soms jasgorten en zo. En ik verdiende toen, maar dat moet je natuurlijk plaatsen in die tijd. Dat was 1927 toen ik 14 was. Rijkszaling in de week, een dubbeltje mocht ik dan zelf houden. En 42 moest in de huisartpotten. En dat vond ik ook heel gewoon. En dat dubbeltje mocht ik ook nog niet uitgeven voor mijn vader Dat moeder. niet? Moest in een spaarpot. Dat was geen zakgeld, zeg maar. Nee. nee. En dan kochten ze dan met Sinterklaas misschien een trui voor me. En hadden ze, we hadden ook vijf gulden, vijftig dubbeltjes of 52, weet ik ook niet meer. Maar goed, ik ben er helemaal gelukkig in geweest. En ik heb vier jaar ben ik inpakster geweest. En toen ik eenmaal in het leger kwam en daar bewust... Een, religieuze een geloofservaring ja. heb gehad... wat ik ook nooit in 70 jaar, ik ben nu 91, kwijt ben geweest... moet ik zeggen, toen uh, dacht ik nou... dan moet ik eens in een kinderhuis van het leger werken. Dat was er nu toe. Want zo is het leger. begonnen, hè? Ja. En toen kreeg ik er een er ook in de week... maar ik had kosten in inwoning. Ja. Dus het was toch een soort opslag. Nou, en dat heb ik en toen nog een jaar gedaan. En toen wilde ik ook graag huilstand worden en op de duur officier. En toen ben ik dus met mijn twintigste naar de kweegschool gegaan. En de opleiding, die duurde toen maar negen maanden intern. En verder moest je schriftelijk best maken. En dan nou ben ik volgend jaar. 70 jaar Leger des En ik heb het met vreugde gedaan. Ik zeg niet dat het Leger des Heils de enige mogelijkheid is... om God en mensen te dienen. Het is een mogelijkheid. En ik heb me daar volledig in kunnen vinden. Ja, voor u was het uh, uh, precies het goede. En in 1948, als ik het goed heb, majoor... Uh, startte u het Goodwill Centrum in, uh, in Amsterdam. Uh, ja, eigenlijk op de Wallen. Een wereld die u totaal niet kende. Was dat niet heel vreemd om daar uh, als meisje uit Utrecht in één keer ja, uh, rond te gaan lopen? Nou, ik had natuurlijk al uh, elf jaar gewerkt in dat kinderhuis. Ja, okay. En dan heb ik van 1934 gewerkt in Amsterdam in het kinderhuis... Mm -hmm. tot 1945 na de Tweede Wereldoorlog. Zo'n beetje tot oktober, november, geloof ik. Dus ik had al eens gedacht, en dat had ik ook gezegd tegen het leger... Kijk, leger des Heils... Jullie horen in die binnenstad, dat is nou echt een terrein. Daar waren vrouwen en meisjes in de prostitutie. Mm -hmm. Daar was het al hele onderwereld. daar waren er duizenden daklozen. Daar waren er ook veel miljarden in de buurt. Die drie en vier hoog woonden. Slechte trappen, maar die buurtgebonden waren. waren. Er waren ook honderden kinderen nog in die tijd die in die buurt woonden. Met de grote gezinnen. In twee en drie kamerwoningen met zes, zeven ja. kinderen soms. Maar waarom vond u dan dat het leger daar naartoe moest gaan? Nou, omdat ik eigenlijk vond dat het leger de Saas ook geroepen is. In bijzonder voor de buitenkerkelijke. En de binnenstad was in die tijd toen gewoon nog 23 ja. procent Bijlevend. En die gingen nog niet eens allemaal. En 77% buiten kerkelijke. En het leger had een afdeling in Amsterdam-Noord... in Amsterdam-Zuid, in Amsterdam-Oost en West. En ze hadden de congreszaal. Maar dat noemden ze centraal van Amsterdam. Maar dat was op de overtoom. Dus ik zei, jullie horen er rondom die oude kerk. Ja. Daar hebt het leger een Want daar is werk te doen. En daar is werk te doen. Veel hulp te geven. Maar dan denk ik... En toen ik, het... mocht ik beginnen. Ja. N nou zegt u, uh, u noemt een aantal mensen die daar allemaal wonen en lopen. Zowel bejaarden, uh, uh, op twee, drie hoog. En kinderen. Maar ook, en kinderen, maar ook prostituees. Dus dan denk ik ook uh, uh, poio's. Maar het ook maar veel dealers en zo. was kwaad op me. En dan zei ze, jij wil ze allemaal eruit halen. ik zei, nou, dat lukt me helemaal niet. En als we de nou, tien per jaar echt mogen helpen dat ze ja. eruit komen, is de zegen. Maar laten we ook eerlijk zijn, er komen tien anderen weer binnen. Ja, precies. In het. Dus ik heb begin gedacht dat ik kon doen aan prostitutiebestrijding. Maar het houdt nu op. Dat kan nooit En niet ik ziel, denk nee. dat die kan. Er zijn nee. toch allerlei uitwassen in de maatschappij. En elk huwelijk is niet ideaal. Er zijn heel veel alleenstaande mensen. Er is ook prostitutie in de homoseksuele wereld. Ik weet niet of ze dat ook prostitutie noemen, maar in ieder geval... die zijn er ook. En ik heb daar in die binnenstad veel geleerd... toen ik voor het eerst eigenlijk in een café stond. En dat heette Neutenboom. En er was een vrouw die stond achter de bar En dat is natuurlijk ook zoveel jaren geleden ja. toen ik misschien... heel jong was... Toen was er een gesprek aan de bar met een man... waar ik even op moest wachten of ik rond mocht gaan met de En Het was annex denk ik een beetje ook een publieke mogelijkheid... voor mannen om met een vrouw op stap te gaan. Nee? Of met een vrouw daar te ontvangen. En de man vroeg een bed en die vrouw zei... van, je een warm of een koud bed? Nou, hij zei een warm bed. Toen moest hij 25 gulden in die tijd meer betalen. Voor een warm dus bed? Die man, voor, toen was die man weg en hij ging naar boven en hij... Hoe dat verder liep, wist ik ook niet. En toen zei ik dat tegen die vrouw: dan kunnen wij in het leger goedkoper een kruik erin leggen. Maar dan kreeg je een vrouw in bed. Ik zeg: Een vrouw die je helemaal niet kent, zomaar een vrouw. Nou, ik begreep Dat was u een totaal andere wereld. Tuurlijk, wereld ik ja. had het woord prostitutie ja. thuis nog nooit gehoord. En mijn moeder dacht, mijn vader was veel loyaler en mm -hmm. heel veel makkelijker, denk ik. Maar mijn moeder dacht, dat kind is daar in Amsterdam en hij erover geleefd. Ja. So, maar dat is nooit misgegaan. En ik ben altijd gewoon, zolang is mijn ouders nog leven, thuis geweest. Ja. Maar, maar toch wel eens, want uh, als je daar rondloopt uh, in die buurt... Uh, dan zie je toch ook wel mensen soms aan het randje van de samenleving... Hè? als je het hebt over daklozen, als je het hebt over verslaafden. Uh, en daar kunt u het eigenlijk heel goed mee vinden. Ik heb altijd het wonderlijke gehad, en ik denk dat ik dat van nature heb... dat ik met iedereen goed kon omgaan, dat voor iedereen begrip had. En ik heb het misschien ook begrip wel Begrip zelf, ja? Ja, begrip had, dat ik het mm -hmm. toch wel kon begrijpen. En dan denk ik, ja, als ik niet in het leger terecht was gekomen... of in ieder geval bewust mm -hmm. in zo'n geloofsgemeenschap... Nou, wie weet waar ik er gezeten had. Ik zou het ook hebben kunnen zijn. Ja? Maar ik bedoel, het trok mij helemaal niet aan. Dan dacht ik, nee, ik zou het niet willen. Maar in principe had het natuurlijk net zo goed. Dus u begrijpt die mensen allemaal omdat u denkt... wie weet had ik daar zelf ook wel ja. kunnen, kunnen zitten. En gelukkig ben ik dan op een spoor gezet van Godziens en god en mensen dienen. Mm. Nou ja, en dan zeggen kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. Toch, u zei net ook al van... U, helemaal in het begin dacht u van... Uh, ik, ik kan misschien wel een heleboel mensen... of bijna iedereen uit de prostitutie halen. Nou, dat, dat lukt natuurlijk nooit. En ik zie dat ik, als het door de eeuwen heen bestaan... vroeger was er mm. zelfs tempelprostitutie. Dat heb ik dan allemaal gelezen. Als het door de eeuwen heen is blijven bestaan, kan ik het niet in mijn eentje beschrijven. Maar goed, laten we een ander voorbeeld nemen. Verslaafden bijvoorbeeld, uit, uit de goot halen. Uh, u haalt er misschien drie uit, maar dan komen er even goed weer drie bij natuurlijk. Ja. Wordt u dan nooit uh, boos of wanhopig dat het eigenlijk nou, ik ben echt nooit boos of wanhopig geworden. Ik heb altijd weer geloofd wat ik erin kan doen. En ook nou ik oud ben, dan zie ik ook nog wel eens vaak... vanmorgen heb ik nog een meisje bij me gehad. Ja, die nou moeten ook nu wel minstens 50 zijn. Maar die dus vroeger ook heel wonderlijk heeft geleefd. En die nou eigenlijk het heel goed maakte. En ik kwam een plantje brengen voor mijn kerstfeest... <lacht> Maar dan denk ik altijd, nou ik oud ben, hoor ik ook nog wel eens wat van terug. Ik mm -hmm. heb ook nog wel wat Joodse kinderen teruggezien die ik in de oorlog... Maar geeft dat voldoening dat je mensen dan dat vind me ik toch beter terugziet of zo? Ik heb er misschien He? maar tien minuten gezien, want ja. tegelijk kwam er ook nog een meneer waar ik een afspraak mee had en zij kwam onverwacht. En ik zie ook nog wel eens van die Joodse kinderen terug, die ook 50 ja. en 60 zijn. Die zeggen door dat kinderhuis toen op Rapenburg mm -hmm. zijn wij toch in veiligheid gebracht. Maar waardoor... is dat waar u het voor doet? Daar doe ik het niet voor, maar als het nou een beetje tot me komt, vind ik het wel leuk. Maar dat heb ik vroeger nooit bedacht, dat ik ze later nog eens terug zou zien. Nee, daar doe ik het niet voor. Ik geloof dat het goed is als je leven besteedt in dienst van God en mensen. Wij gaan Tante Leen draaien. Kerstmis in Amsterdam, daar in het midden van de Dam staat een kerstbom vol schoonheid en pracht. Ook het heilse leger is paraat bij de kerstboten. Op de straat zingt het van een steen. Voor het kerstfeest bewon. schut hou de zij Want alleen, en die heeft u goed gekend, hè, majoor? Ja. ja. Ik heb natuurlijk ook. Uh... Johnny Daan goed gekend. Ja. Ik heb ze allemaal goed gekend. Ja. En ja. Tante Leen zong ook over het heiliger, stond ja. ook op de Dam natuurlijk. Iedereen ziet dat plaatje natuurlijk ook wel, wel voor ja. zich. Major Boshart is voor eenachtig gast bij de KRO op Radio 1. Um, we gaan even luisteren, Major, naar een heel beroemd fragment. Een gebeurtenis uit 1967. Prinses Beatrix heeft contact met u gezocht... en gaat op een avond verkleed als heilsoldaat... dan samen met u de wallen op paar jaren geleden heeft de prinses zich uitgebreid georiënteerd... op het gebied van het maatschappelijk werk. Die grote belangstelling is ook mevrouw Boschart van het leger des Heils opgevallen... die de prinses kennis heeft laten maken met haar werk in de Amsterdamse binnenstad. Ze zou zo bij onze maatschappelijk werkster kunnen zijn. En als je nog verder denkt, zeg je, nou, ze zou nog zo mee kunnen doen als een heilsoldaat. Dat wil natuurlijk dus niet zeggen dat ze het is, maar zo van... ze voelde het helemaal aan en het was ook net zo gewoon... Als ik iemand anders zou kunnen ontmoeten en nadat we een minuut of tien met elkaar hadden zitten praten, hadden we er, dacht ik, van beide kanten zou ik kunnen zeggen een heel vertrouwd gevoel over. En ik vond dat ze het zomaar door had en het goed begreep, feeling had voor mensen, bewogenheid voor mensen. Aan de andere kant niet overdreven, maar echt gewoon natuurlijk plezier. Denkt u dat nog steeds, na nou, Major, dat ze, dat ze, koningin Beatrix... inmiddels uh, een heilsoldaat zou kunnen zijn? In principe zou dat ja. kunnen, maar ik denk in haar functie... denk oh, ik dat lastig. het misschien beter niet kan. <laughs> moet wel een bijzondere avond geweest zijn, hè? Het was heel bijzonder, ja. maar ik heb ook nog niet begrepen... toen, die avond, in die nacht, ze was het in middags allemaal een uur of twee... en we hebben smiddags dus ook wat gezinnen bezocht. En ik moet zeggen, dat, en dus s'avonds hebben ze zich omgekleed, maar ze had geen... Uniform van het leven. Oh. Ze had een hoofddoek om. Er zijn ook foto's van. Ja. Vanmorgen ben ik nog opgebeld. Er komt een tentoonstelling in het Lo in Apeldoorn. En daar willen ze nog wat foto's voor hebben. Die komen dus begin januari bij mij. Dat is even bekijken. wat ja. ja. ik nog aan foto's heb. En er wordt een fototoestelling in het Paleis het Lo. Maar ik moet u zeggen dat ze het heel leuk deed... En ook in de cafés en in de nachtcafés en in homoseksuele gelegenheden. En ze zei gewoon tegen die mensen... Oh, al geef je nou maar een kwartje, al geef je niks, maar je moet een strijkend lezen. En daar gaat het om. En dat deed ze op een hele leuke, goede manier. Ja. Nou heeft u, als ik uh, goed tel, heeft u drie koninginnen meegemaakt? Ik heb koningin Wilhelmina ja. meegemaakt. Ik heb zelfs nog koningin Emma meegemaakt, oh. maar als moeder van de koningin... Mm -hmm. Want ze is natuurlijk eigenlijk maar echt waarnemend koningin ja. geweest... tussen 1890 en 1898. Toen Wilhelmina, en toen ze 18 werd, was ze toch nog heel jong. Toen werd ze al koningin. Ja. Ik denk dat koningin Emma er heel goed gestimuleerd heeft... en ook goed heeft geholpen daarin. En toen heb ik natuurlijk koningin Juliane meegemaakt. Ja. En die heb ik natuurlijk de hele periode... die heb net lang als ik officieel de koetel heb gedaan. Want toen zij eigenlijk begon koningin te zijn in 1948 toen begon ik met de koetwil en in 1980, toen zij uitschee, toen was ik officieel gepensioneerd ja. van de Koetwil. Maar daarna ben ik nog een hele actieve vrijwilliger gebleven. In die tijd had u ook wel contact met de koningin Juliana? Ik Diana, heb met he? koningin Juliane misschien nog wel meer contact gehad. Ja, je moet niet ja. denken dat ik met haar geknikkerd heb. Maar toch wat vaker contact ja. gehad. En dan kende ik ook die secretaris van haar, die meneer van der Hoeven... Ja. Om Jan zei ik dat tegen, want het waren vroeger van mijn ouders. Nee. En hij was secretaris bij de koningin. En daar ben ik eigenlijk verschillende keren... meer dan bij koningin Beatrix ben ik op paleis Soesdijk geweest. W waar sprak, sprak u dan bijvoorbeeld ook over het, het huwelijk van koningin Juliana destijds? En en nou, de Juliana? ik denk, ze sprak wel eens over het huwelijk... maar niet denk dat ik van haar de huwelijksmoeilijkheid heb geweten. Maar ik moet zeggen, en ze hebben me wel toen iets verteld die tijd van dat uh, prins Bernhard dat kind had in Parijs. Dat, dat wist ik echt van haar. Mm -hmm. Nu heb ik pas gehoord dat er nog een tweede, tweede kind was. Maar dat heb ik dus nooit geweten. Maar aan de andere kant denk ik... het zal ook niet eenvoudig zijn geweest voor prins Bernhard... om getrouwd te zijn met een koningin. En ik vraag me af... Nee, ja, maar dat af. wil natuurlijk niet zeggen dat die twee buitenechtelijke kinderen. Nee, allemaal... nee dat bij voorkomt moet dat niet. Maar ja, dan denk ik wel eens. Zij, hij is ook nog vijf jaar bij de natuurlijk geen dat, dat ze er niet was. Ja. En ik denk, zo'n koningin had dus vier kinderen had en het heel druk had. Heb ik niet van wie zou nou Koningin Juliane zijn voorgelicht? Die kon toch ook geen honderd seksboekjes kopen? Ze dus ze ineens zelf verhalen. En een ander kent ze ook niet halen. Dus ik denk dat dat ook wel moeilijk is geweest ja. voor hem net zo goed. Alsof u er begrip voor heeft. Nou, ik kan daar ook wel een beetje begrip ja. voor hebben. Ik praat het nu goed. Mm -hmm. Maar ik weet niet of Bennet in die tijd vanuit christelijke normen en waarden heeft gedacht. En ik denk, ja. Ik denk een man toch een diepste wezen anders is dan een vrouw. Ja. En dat is gewoon een gegeven. U snapt daarom eigenlijk dan ook dat, dat mannen naar de hoeren gaan? Nou ja, ik vind het niet, want dan vraag ik me ook af... maar een hoer is natuurlijk minder bedreigend voor een huwelijk... dan dat je natuurlijk een andere relatie opbouwt. Dus dat is natuurlijk veel bedreigender ja. voor een huwelijk. Want zo'n hoer, nou, hij kan de volgende hoek, gaat hij om. En als je goed oplet op de klanten van de prostituees. Mm -hmm. De eerste, de beste hoek, als ze uit het publieke huis komen, gaan ze de hoek om. Mm -hmm. En dan moet je maar eens goed opletten, dat kan je altijd zien. En ik heb natuurlijk in die buurt eigenlijk 49,5 jaar ook gewoond. Dus ik heb er toen veel, en ik ben ook wel op die dingen gaan letten... Ik had tot mijn veertiende jaar maar op school geweest, dus na de Tweede Wereldoorlog. Toen ik al 35 was ben ik begonnen, nog een opleiding maatschappelijk werk voortgezet, opleiding, maatschappelijk werk, kursen, staffunctie, ja. Ja, seksuologische oriënteerskursen. Ja. Want wat wist ik eigenlijk? Een seksuologische oriënteringscursus u, u had het net over, uh, ja, wat, misschien is het wel heel uh, begrijpelijk wat Bernard gedaan heeft. Niet dat je het dan goed praat, maar ik misschien praat wel heel niet begrijpelijk. Ik maar, maar ik kan me nog wel ja. voorstellen. Ja. En ik denk dat Juliane dat wel geweten heeft. Ja. Denk ik. Ja, dat maar, denk ik ook. Dat weet ik niet. Ja, denk maar dan zegt u ook van uh, ja, misschien is dat van heel veel uh, mannen zijn toch anders dan vrouwen en heel veel mannen doen dat. Maar, maar zolang dus... ze naar de prostituees gaan, is het niet zo bedreigend als uh, uh, dat ze een relatie opbouwen. Hè? Nou, nou heeft u zelf volgens mij toch ooit een aanzoek gehad van een getrouwde man, toch? Ja, maar dat ben ik gelukkig en daar ben ik achteraf zo blij om niet op ingestapt. Nee. Hij was nog getrouwd. Hij zei dan dat hij zou gescheiden. Ik vond hem heel aardig, laat ik je dat vertellen. Ik kan niet zeggen dat ik hem na heb gevonden. Maar ik ben er gewoon niet op ingaan En ik ben er achteraf zo blij om. Omdat u vond dat dat niet kon? Nee, ik, vond, ik zeg moet je eerst maar eens scheiden en dan kunnen we altijd nog zien. En daarmee heb ik duidelijk de boterfra. Hij is nooit gescheiden. Hij is later nog inderdaad toch gestorven. Maar hij is nu al gestorven. Maar hij is nooit gescheiden. En zij vertelt me nog wel eens... ik heb zo'n goede man hem gehad. En dan denk ik wel, zou je er wat van geweten oh. hebben? Maar ik ga er niet op in. Heeft u eigenlijk ooit een relatie gehad? Ik heb nooit een relatie gehad. Is dat jammer? Of? Ja, ik heb het wel jammer gevonden. Ik heb er ook jaren wel moeite mee gehad. Maar ik was toch van die generatie, tenminste, en vanuit mijn normen... die ik van huis uit ook meegekregen heb... dat ik het nooit zo gedaan heb en ook niet echt een relatie. Dan, ga ik, dan ben je ook echt lichamelijk mm -hmm. voor je één. Dat zie ik in een relatie. En dat heb ik beslist ook nooit gewild en niet gedaan. En ik heb wel, is verschillende keren, misschien twee of drie keer in mijn leven... wel. Ik heb er dichtbij gezeten. Hmm. Maar ik ben altijd heel dankbaar dat ik daar nooit aan Maar Maar is, is het dan een stem die, die in u zegt van... Die mensen zei, dat kan niet. En het maar zijn vaak, is toch als je wat heel... ouder wordt... en als je een jaar 4, 35 hmm. bent. En die jaren is dat mij wel eens gebeurd. En dat zijn natuurlijk vaak getrouwde mannen. Kijk, als er een man was gekomen... En die ook een beetje achter mijn ideaal had gestaan. En hij was niet getrouwd geweest. Had ik het misschien dolgraag gewild. Ja. En je hebt natuurlijk ook echt wel gevoelsmatig problemen met je eigen seksuele leven. Maar ik ben er toch gelukkig doorheen gegroeid. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het is en... ook heel mooi toch, hoor? Gewoon uh, elkaar liefhebben en ook... Dat is niks geen verkeerd, maar ja. ik vond het kon alleen maar als je getrouwd was. Die normen, ik geloof dat het heel mooi is... en ik heb er ook wel naar verlangd. Maar wat hij kan, dat kan niet. Ik wens Kenny alles hebben in zijn leven. Uh, de KRO op Radio 1 heeft voor eenachtig gastmajoor Boshart. Uh, dat wil zeggen, het uur zit er al bijna op. Uh, u bent 91, majoor. Um, het is nu bijna één uur. Op. Het is al bijna één uur. Waar verheugt u zich nou op de komende tijd? Nou, dat ik een beetje alle kerstactiviteiten kan uitrusten. <laughs> een beetje kan uitrusten. Dat is ook, en ook een ja. beetje. Ik heb meer dan 6 à 700 kerstwensen. En die mm. doe ik elke dag, kijk ik de post na. Want ik moet eruit halen voor, voor zo'n programma dat er iets toegestuurd wordt. Ik moet nog de avond. Voor kerstmis heb ik moeten spreken in de Jacobi Kerk in Utrecht. Een druk programma dus. Maar ik bedoel het eigenlijk meer voor de komende tijd, hè? niet de komende uren. Maar zijn er echt grote dingen waar u naar uitkijkt van dat wil ik graag doen? Nou, grote dingen niet. Ik wacht het altijd maar af wat er op mijn weg komt. Ik zie echt op ogenblik, geen grote dingen, maar ik heb nog verschillende dingen op mijn programma staan. En dan ben ik weer dankbaar als het allemaal lukt. Vindt ben... u het zwaar om oud te worden? Nou, het is natuurlijk anders, maar ik ben er helemaal mee verzoend. En als je 91 bent, dan kan je er ook rekening mee houden... dat je op een ogenblik heen gaat. Dus dan denk ik ook vaak ja, over. En hoe houdt u daar rekening mee dan? Nou, ten eerste vind ik dat je ook sociaal het een beetje goed moet voorbereiden. Mijn eerste nichtje, wat ik nog had... die is op 65 jarige leeftijd overleden aan kanker. Ja. Vorig jaar januari... En dat vond ik toen wel na. Die was eigenlijk testament de exuncteur. En ik heb natuurlijk dus geen grote bedragen, want het blijft altijd wat over. En mijn huis moet opgeruimd worden. Mm -hmm. Ik heb een twee-kamerwoning in een bejaarde aanleurwoning van het huis En een keurige twee kamers. En daar is alles in, want het moet toch opgeruimd worden. Mm -hmm. En aan de andere kant moet je er ook geestelijk religieus wat op voorbereiden. Hoe doet u dat? Nou ja, omdat ik dan misschien wat vaker denk over God en zijn liefde en zijn genade. Wat ook de boodschap van het kerstfeest was. En dan zeg ik gewoon, ik geloof in God. Ik geloof in zijn liefde en genade. Ik heb mijn best gedaan, dus dan denk ik... Wat kan er gebeuren in de eeuwigheid? Ik geloof in eeuwig leven. In iets van eeuwige rust en vrede. Maar ik kan me niet voorstellen wat het precies is. Nee. En ik heb er ook geen grote troep van gemaakt in mijn leven. Dus... Maar, maar u zegt, ik kan me niet precies voorstellen. Denkt u wel dat er zoiets is als een, als zeg maar een hemelhuis? Waar, waar we allemaal ik denk, dat kennen nooit alle mensen. Het zal wel een geestenwereld zijn. Want er staat ook in de Bijbel wat het oog niet heeft gezien en het oor niet kan horen... en het mensenhart niet kan bedenken, dat heeft God bereid. En dan vertrouw ik God volledig en denk nou, ik zal het wel merken. Mag iedereen daar komen? Is daar ook weer een plekje? Als ik denk dat iedereen daar komt. God in zijn liefde zo groot is... groter dan wij kunnen bedenken. En ik denk dat dat onmetelijk groot is. Ook bijvoorbeeld, ik noem maar iemand, de moordenaar van Theo van Gogh. Nou, voor mij mag dit er komen. En dan laten we hopen dat hij op plaats nog genade heeft gevraagd. Ja, maar, ik denk, ja, vindt u dat? Dat vind ik wel, dan mag hij er best komen. Ik vind het heel stom, maar hij is natuurlijk in zijn cultuur... en in zijn geloof ja. opgevoed dat hij dacht dat hij dat in dienst van God heel goed deed. Maar ik denk dat hij daar in misleid is, want wij zeggen dat kan nooit goed zijn. Kijk, Keo van God was misschien een bijzondere man, maar je hoeft hem niet te vermoorden. U bent uh, natuurlijk nog goed gezond. Ja, dat been, dat doet het soms even niet. En dat, dat, dat het oor, hart dat... is een beetje slecht. Uh, het en maar voor de oor. rest... En ik heb kunststanden en ik ja. heb een stukje tussen mijn teen zitten. Een noodstukje. Ja. <laughs> maar voor de, rest, alles. voor de rest, eigenlijk bent u heel goed gezond. Maar stel je nou eens voor dat het <laughs> gewoon uh, niet meer zo goed gaat. Er, er is een heleboel te doen over de euthanasiepil. Uh, voor mensen die lijden aan het leven. Kunt u zich voorstellen dat u ooit zo'n pil zou pakken? Als het even is, ik kan het me zeggen. niet voorstellen dat ik het zelf zou willen doen. Nee? Ik zou het gevoel hebben, de natuur moet gewoon zijn beloop hebben. Maar ik kan natuurlijk ook niet beoordelen waar ik nog in terecht kan komen. Mm. Als ik van de week in een bejaardenhuis in Amstelveen heb mogen spreken... waar het echt een soort verpleeghuis was, denk ik. En ik zie al die mensen invaliden, hun hoofdkennis niet bewegen... en ze kijken zo'n beetje sloom naar je. En dan denk ik, oh, dat is ook verschrikkelijk. En er waren zeker... 50 van 80 mensen die er zaten, waren heel erg gehandicapt. En dan denk ik wel eens: het zou een zegen zijn als God ze maar wegnam. Maar als het nog niet gebeurt. Ik denk zelf principieel. Ik wil er niks extra's aan doen, maar ik vind het ook niet nodig... dat ze het leven extra verlengen. Dus? Dat doen ze natuurlijk. Dus dat, dan kunt u het zich eigenlijk wel voorstellen. Ik kan het me wel voorstellen, maar ik denk voor mezelf niet... dat ik zou zeggen, je moet me maar een pil geven. Maar ze doen ook soms van alles om ze nog zo lang mogelijk te verlengen. En dan denk laat dan de natuur, maar gewoon ze beloop." Dus geen pillen meer, en niet meer iemand... Nee, maar ik zal het nooit van een ander veroordelen... Maar zelf zou ik het, denk ik, nu denk ik nog eens, zou ik niet Volgens willen. mij veroordeelt u sowieso niet, hè? Dat heb ik helemaal. Ik hoop nog ter elfde uur dat Hitler nog ergens goed is terechtgekomen. Dan weet, weet ik zeg. Het ook niet. Nou ja, dan denk ik, die mannen misschien. De, hij was dan toch meelevend rooms-katholiek op laatst nog. Hij is nog getrouwd in die kelder, geloof ik. In het onderaardse waar hij zat. En dan denk ik wel eens misschien dat hij ter elfde uur nog wel genade heeft gevraagd. Ik vind het wonderlijk, maar joh. Ik bedoel, er zijn toch echt wel dingen of mensen waarvan u moet zeggen: van dit kan niet. Nou, zelfs. Nou, ik vind bij ook niet dat het goed het is geweest van hem. En Zo zijn er een heleboel dingen die niet goed zijn. Maar dan denk je, ja, sommige mensen worden op zo'n raar spoor... zijn terechtgekomen in hun leven. En dan moeten ze toch wel eens op een ogenblik nog weer denken... in zulke laatste momenten. Nou, ik heb het helemaal niet goed gedaan. Dat moet toch iemand wel eens een keer doorzillend doordringen. Je zou zeggen van wel. Als laatste vraag, majoor. Uh, stel je voor, de hele nacht... U, u heeft nog geen zin om naar bed te gaan... u heeft zin om tot zes uur door te praten, de hele nacht. Met wie zou u dat willen doen? Nou, ik heb er van de week eens goed over nagedacht. Ik dacht eigenlijk met mijn vader om hem te vertellen hoe mijn leven was gegaan. Dat zou ik heel fijn vinden eigenlijk. Ik had een hele begrijpende vader. Mijn moeder was een heel best mens, maar die was overal een beetje bang voor. Die dacht dat we duizenden ongelukken zouden krijgen. En wat ze niet allemaal bedacht, weet ik niet. Maar die was een zorgelijke vrouw. Uh -huh. Maar mijn vader was, hij was ook journalist. Ik denk dat ik misschien van die natuur wel wat van hem heb. En als ik hem nog eens kunnen vertellen, wat ik nou eigenlijk, toen ik nog maar uh, goed dertig was. is mijn vader al overleden. dat was in 1900... Uh, 45, ja. vijf dagen voor het eind van de oorlog heeft hij nog een schot gehad. Daar heb ik vergif in gezeten, heb later de dokter verteld. En als hij dat was bijgekomen... Fataal, uh, geworden. Dan had hij waarschijnlijk <hums> helemaal in de war geweest. Dus eigenlijk heeft mijn moeder de dokter nog een beetje getroost... dat dat eigenlijk toen ook met tien dagen buiten bewustzijn afgelopen is. is zijn met uw vader gesloten. zou u graag een hele nacht doorpraten. Zou ik best leuk als ze vertellen. Ja, ja. Lijkt mij ook wel. Zou hij trots op u zijn? U nou, hij zou wel bereiden? dankbaar voor me zijn. Want ik ja. denk, hij was dan Roomschadroniek en ik was heilslaat. Dat vond hij eigenlijk ja. wel een beetje jammer. Maar ik denk dat hij toch, hoe het nou gegaan is in mijn leven... dat dan dat wel aangesproken had. En dat hij daar zeker dankbaar voor zou zijn geweest. Of hij trots is, weet ik niet. Maar dankbaar was hij er zeker wel voor geweest. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek midden in de nacht, major Boshart, dank u wel. Dit was Janne Koijmans voor één nacht met Major Boshart bij de KRO op Radio 1. Dat een goede kerstfeest. Ja, natuurlijk mag dat. Het was allemaal een prachtig kerstfeest, ook namens major Boshart natuurlijk. Mooie nacht allemaal. U hoorde Major Boshart in een aflevering van Voor één Nacht, een bijdrage van de KRO. Eerder uitgezonden in december 2004. Dit programma werd gemaakt door Marielle van Kilsdonk, Ruud Broekhuizen, André Berghegen en Jeane Kooimans. Major Boshart werd geboren in juni 1913 en overleed op de datum van vandaag 25 juni in 2007. Een mooi en betekenisvol leven en inmiddels is er een Major Boshart. Hart prijs in het leven geroepen. Deze wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor een betere samenleving. Eerder deze maand werd deze voor dit jaar toegekend aan Marco Borsato voor zijn werk bij Warchild. Dit is Radio 1. Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen. Die kunt u schrijven naar Nachtvluchten bij Omroep Max. Postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. Dus postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. Via de site, dat kan ook, dat is nachtvluchten.fm. U vindt daar allerlei contactmogelijkheden. En u kunt daar ook iets in het gastenboek achterlaten... mocht u uw pennenvruchten willen delen met andere luisteraars. Het is bijna anderhalf minuut voor vier... En dat betekent eh, dat we toe zijn aan een kort journaal. Wij zijn er nog tot zeven uur in de ochtend met diverse onderwerpen. Edwin Rutte in het laatste uur. Daarvoor Mary Michon en zometeen na dat korte journaal de kunstschilder Jan van Tongeren. Een heel bijzondere man en dus ook een prachtig gesprek. Het is uit 1989 de moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo.